Woldhuis met het NOS-journaal. In het Ronald McDonald. en namen onder meer een aantal computers mee. In het centrum kunnen kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap begeleid sporten. De Amsterdamse wethouder Erik van den Burg noemt de inbraak lager dan laag. Bij zware gevechten aan de Turkse grens in Syrië zijn vannacht 27 doden gevallen. Bij de gevechten zijn 16 strijders van IS gedood. Elf Koerdische strijders kwamen om het leven. De Koerden werden ondersteund door luchtaanvallen van gevechtsvliegtuigen van de Amerikanen en hun Arabische bondgenoten. IS heeft in Irak 6 Iraakse militairen in het openbaar geëxecuteerd. En die executie was in hit dat donderdag door IS werd ingenomen. De Koreaanse leider Kim Jong-un heeft geen gezondheidsproblemen en is volledig aan de macht, dat zegt een Zuid-Koreaanse minister. Er wordt veel gespeculeerd over wat er mis is met Kim. Toen hij mank liep tijdens een herdenkingsceremonie vermoeden Noord-Korea-experts dat hij jicht had. Afgelopen week meldde het Russisch staatspersbureau dat Kim in het ziekenhuis ligt. PvdA-fractieleider Samson noemt het zeer zorgelijk nieuws dat de doelen uit het energieakkoord wellicht niet worden gehaald. Daarin is onder meer afgesproken dat in 2020 zeker 14% van de energie duurzaam is. Samson wil dat het kabinet met aanvullende maatregelen komt en denkt daarbij aan meer investeringen in windenergie en energiebesparing in huizen en kantoren. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten bij de vergoeding van huishoudelijke hulp. In de ene gemeente wordt drastischer en sneller bezuinigd dan in de andere. Blijkt dat een steekproef van de NOS onder twintig gemeenten. Sommige gemeenten blijven de kosten van huishoudelijke hulp voorlopig vergoeden. In andere plaatsen moeten mensen die er gebruik van maken vanaf januari er al zelf voor betalen. Het weer in het oosten wat buien, in het westen droog en geregeld zon en hooguit 16 graden. Morgen soms zon en een enkele bui. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Hier is Wijnald Swaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Knauwpunt Eemnes en de Afrit Bunschoten, 5 kilometer. De andere kant op bij 1 Brugge 2, verderop tussen Naarden en Muiderslot 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen de Afrit Haarlem Zuid en Badhoevedorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 met uh, tijdloze muziek. Deze single van uh, Daryl en John Oates, je hoorde Out of Touch. Welkom bij het uh, delen van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Nou, uh, de actualiteit, is, uh, ja, die uh, uh, gooit het uh, schema een beetje in de war... maar dat, daarvoor is het ook actualiteit. We gaan uh, allereerst om kwart over vier voor het eerst schakelen... met Dolly Tempierik, want die is voor ons aanwezig... in het wapen van Zandvoort, want uh, uh, binnen nu en een uur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 Dat was uh, Jet Rebel en World. Dadelijk gaan we naar Dolly, maar eerst deze van The de Sugar Hill Gang. I said, the hip hop, the hip, the hip, me the hip, hip hop, You don't stop the rocket to the beat, man. But you say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat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 You're rocking to the beat without a care. Who's the sure shot MC's for the affair? Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of round eyes. All I gotta do, ladies, is hypnotize. the sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the breaking door. I sing it on and, and on and on and on and on Like I hide, a hot button to pop, to pop, to pop, to it, pop, pop, to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of. Zometeen gaat in het uh, wapen van Salford de boekpresentatie uh, over, het, uh, boek van, uh, nee, over het boek van nee over het leven van ja precies uh, van uh, Rita Jansen oftewel zwarte riek uh, beginnen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 We dus uh, we, we, gaan, we gaan gewoon nog even een plaat draaien, het jan Dan gaan we het zo dadelijk weer even proberen. Hier is Jermaine Stewart... Dat was de single van uh, Stewart. Stuart. Ja, we gaan eens even naar het uh, Gassesplein. Naar het Wapen van Sanford. Daar is uh, Dolly Tempirik bij de boekpresentatie ja. die, die daar vanmiddag plaatsvindt. Met een geweldige verbinding. Fijn dat, ja, kijk fijn, eens aan. Fijn dat je er weer ja. bent, Dolly. Ja, we zaten helemaal klaar, maar we waren even in het restaurant gaan zitten. Omdat het uh, vrij druk aan het worden is hier.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 be I would away forever Exalt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 Klopt, je hebt ja. goed geïnformeerd. Ja. Nou, een applaus, joh. Ja. Is helemaal... zo, zo, meteen, we... zo meteen gaan we naar Dolly. <laughs> Ik heb mijn huiswerk gedaan. Heel goed. Hier is Anders Nielsen en Salsa Tequila. is funny.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 En het ging al dan me niet door. Dan was ik weer ziek en dan was ik weer misselijk. En dan dacht nee, ik: Ik wil het niet meer, ik wil het wel. Maar nou die dag gekomen is, ben ik toch erg blij ermee, hoor. Ja. ja. ja. Ik heb het nog niet gelezen, dus ik moet het zelf nog zien. Dus. Dat wordt spannend. Dat wordt spannend, ja. Af en toe naar mijn zin is, hè? Ja. Af, af en aan keuringen maken. Nee, hoor, nee, hoor, nee. Geen... <laughs> ja, maar u, even... u vertelde me net wel: U heeft in het ziekenhuis gelegen, hè? En u zei: Ja, het boek.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 Weet je? Ja, ja. En elke dag kwam hij van langs en dacht zeggen... boodschapje doen voor me. Weet je? Ja, ja, ja, lief. Ja. Lieve man ook, hè? Daar heb je het mee getroffen als ja, buurman, hè? En ook met je vrouw, Marta. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Rika, ik dank je heel hartelijk... voor het interview dat ik met je mocht doen. Ik wens je straks een paar heerlijke uurtjes toe. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. Ja. En, ik, en... Ga, ik wou je ook wel zeggen... ik doe je vader hier bij de groeten... dat mijn grote fan van me is...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 Oké, okay, dat was het uh, interview met zwarte Riek. Yeah. Ja, hè, zwarte Riek. Oh, je park kwam nog gevlogen. Mijn moeder keek angstig gewoon. Ze was bezig, koffies en het droog. you hey. zo dadelijk gaat die boekprestatie beginnen. Het wapen van Zandvoort, Het boek over deze jonge dame. Dat was toen nog wel, hè. Dat was Zwarte Riek. En ja, mijn wiki was een stijfel kissie. En 90 jaar jong, hè, bijna. 90 jaar. Oh, geweldige vrouw. Goed. Even nog even een tussenstandje. Ajax thuis tegen Peksvolle, 0 tegen 0. Oké, nou, dat was hem. Deze uitzending van Zandvoort op zondag. Volgende week. Dan zijn we er.